door de Nederlandse justitie wordt gezocht voor fraude. Het is een Rotterdammer van 31 van Iraanse afkomst, dat melden lokale media in Spanje. De man zou bij een stichting in Rotterdam documenten hebben vervalst... waardoor hij overheidssubsidies in eigen zak kon steken. Tegen hem liep een Europees aanhoudingsbevel. Hij was al een jaar voortvluchtig. Jordanië heeft al meer dan 80.000 vluchtelingen opgevangen uit Syrië. Ze zijn naar het buurland gevlucht vanwege het aanhoudende geweld in hun land sinds de opstand tegen president Assad 11 maanden geleden begon. Het aantal vluchtelingen is vooral de laatste tijd fors gestegen. De meeste vluchtelingen krijgen volgens het ministerie in Amman snel woonruimte of ze worden opgevangen door Jordaanse families. De Syriërs in Jordanië krijgen ook hulp van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. President Ouadé van Senegal is door tientallen mensen uitgejouwd toen, toen hij zijn stem uitbracht bij de presidentsverkiezingen. De 85-jarige Ouadé werd snel door zijn bodyguards weggeleid. Hij wil een derde termijn als president, maar steeds meer Senegalezen vinden dat hij zich moet terugtrekken. De grondwet staat een derde termijn van zes jaar niet toe. Wade zegt, vindt dat voor hem een uitzondering moet worden gemaakt... Die regel, omdat die regel nog niet in de grondwet stond op het moment dat hij aantrad in 2000. Koploper PSV heeft in de eredivisie goede zaken gedaan. In Eindhoven werd Feyenoord met 3-2 verslagen... Toivonen en Mertens zetten PSV op een 2-0 voorsprong, maar door twee doelpunten van Fernandez kwamen de Rotterdammers op een gelijke hoogte. Vijf minuten voor de tijd besliste Labiat de wedstrijd. In Rotterdam won Ajax met 4-1 van Excelsior. FC Twente tegen FC Utrecht werd 1-0. De topper tussen AZ en Heerenveen is om half vijf begonnen. Het weer nog, vanavond opklaringen en vannacht kans op mist. Morgen is het bewolkt en valt af en toe wat regen of motregen. Temperatuur morgen gaat of negen. De dagen daarna is het zacht en overwegend droog. Dit was het nmx In circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je leuk!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 Standvoort. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht staat tussen Breukelen en Maarse 2 kilometer en het komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Blijft het goed, zeg. We gaan mee met de flow van Marvin Gaye. En what's going on? En van harte welkom bij... Uh... Een nieuwe NTM TV, voor deze zaterdag 11 februari 2012, voor mij uur 4, voor ja, jou uurtje 1. Gelukkig wel zeg, met stem. <laughs> God mijn. Hoe gaat ie? Ja, zoals je hoort, een beetje verkouden of uh, een keelontstekentje, dat begint het geloof ik te worden, maar ja, dat maakt niet uit. Maar het gaat lekker, een druk weekje. Ja, vertel eens wat heb je allemaal uh, uitgefroten? Ik ben hè? natuurlijk bezig geweest met het talent van, uh, van Talent of the Voice, uh, die de vorige week op gewonnen vrijdag. En uh, daardoor zijn we gewoon een leuk, uh, willen we een single mee gaan opnemen hè? En uh, daar zijn we gewoon mee druk mee bezig om te kijken wat bij hem past. En uh, daar hebben we heel erg, uh, echt heel veel over gesproken afgelopen week en uh, net is hij dan ook langs geweest. En, uh... Ja, het ging over de winnaar van Talent of the Voice hè? Ja, ja, ja. ja. En dus, uh, um, je verwacht een mooie single? Ja, dat, dat, daar twijfel ik nog over. Wat dan? Nou, dit is een jongen die heel graag uh, een leuk liedje wil uitbrengen. Maar zoals jij ook merkt, op dit moment is Nederlandstalig best wel hot in een wereldje. En Engelstalig is heel moeilijk door te breken. Dus ja. dat is allemaal gewoon een klein beetje een discussie van... Ja, ik snap van, wat uh... je bedoelt. Want met Nederlandstalig is het zo. Je kan altijd wel terecht in de kroeg als je een gezellig ja. nummer uitbrengt. Inderdaad. En Engels, uh, op dit moment zijn er zoveel Engels artiesten. En je breekt pas door als je uh, aparter bent dan de anderen. Ja, inderdaad. En dan je bent achter ja. je hebben staan. Je kan nog zo'n goed nummer uitbrengen, maar het gaat gewoon op dat je gewoon wat anders bent. Maar ik kan je vertellen, we zijn er nog niet helemaal uit. Hij wil Engels en jij wil Nederlands. Ja, maar ik heb het voorgesteld in, in de Quincy stijl.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 het bestaat allemaal uit, uit riviertjes en beekjes. Ja. Helemaal onder ijs. Dus het is echt elke dag hartstikke druk met allemaal schatens. Maar dat vind ik wel erg leuk met, uh, met, de ass, met deze ijs tijd. Ja, en dan kom je toch bij mij uh, nieuws van de week. Ijs. Lammeraden. De Steden, toch? Ja, daarvoor moet ik wel even op internet... Nou ja, toevallig ja. staat het hè Gelukkig nou, vertel, Maar uh, uh, Ja, de Elfstedentocht hè? Uh, Ja, dat uh, ja, komt hij er wel uh, Komt hij er niet Ik kan het niet helemaal uitspreken Wat zeggen ze ook? It get on It get on, ja, it yeah, get yeah. on. Dat is, uh, Het gaat door ja. ja, de Elfstedentocht Veel mensen hebben erop gehoopt Maar het gaat niet uh, door Nee De verwachting was eerst Dat ze het uh, misschien morgen zouden doen Maar afgelopen donderdag volgens mij hebben ze verteld um, dat, het, uh, dat het niet doorgaat. En hoe heet dat? In de Wereldraad door? Uh, Ermen Wennemars met Erik Hulsebos. En live in de uitzending werd verteld dat het niet doorging. En dan heb je het gezicht van Ermen Wennemars gezien. Die was teleurgesteld, jongen. Het, het schijnt ook dat hij flink hebt zitten janken. Ja. Nou ja, en wel terecht. Met zo'n uh, zo man die voor de, voor de, voor de Elf Steden toch echt voor het schaatsen leeft. Ja. En het was een heel, heel mooi feest geweest. Maar helaas. Dat gaat niet door. Nee, maar toch is het toch nog een piepklein kansje. Nu is de ijs nog bevro bevroren. Morgen begint het dooien. Ja. En het schijnt dat volgende week, volgens de peilingen, toch nog gaat vriezen. Dus ja, dat klopt. En er komt dan, weer een de, kou eh, dus dan heb je toch weer meer. Uh, wat meer. Uh, kans dat het toch weer gaat bevriezen. en dat ja. het toch wat meer gaat aangroeien. Dus je weet het niet. Nou, gisteren was ik bij het concert van Wolter uh, Kroes in Leiden. Ja. En. Uh, ja, wat een entertainer is dat. Ja, was het, was het leuk? Ja, het was echt heel erg. Uh, heel erg uh, leuk. Het, uh, het was. Um, het, uh, wat ik... Het was, het was wel anders, want normaal bij een concert van uh, Wolter Cruz, of niet een concert maar een optreden, vindt hij alleen maar feestnummers maar Wolter Cruz heeft ook heel veel ballads ja, klopt, weer ja, klopt en, en ook wel mooie ballads en, maar som, soms past ook een liedje niet bij en dat merk ik uh, wel zo'n inzicht heb ik ook best wel om te kunnen merken maar op een gegeven moment uh, ja, ging, ging het uh, in een theater ging toch iedereen staan, dat is wel heel grappig ja. en uh, ja, en, en dat was hartstikke leuk. En uh, t, nee, na de pauze kwamen we fans van Sascha Brouwers tegen. <laughs> en die uh, hebben gezorgd dat wij vooraan konden zitten. Okay. En uh, Walter uh, die zwaaide ook nog aan, hè? van uh, ja, We kennen elkaar van uh, CFM. <laughs> ja hoor. <Dat> is serieus? <laughs> ja echt? Ik heb het op de foto. Oké okay, uh, Ja, dat was wel leuk. En de meiden van Leiden die zaten achter ons. Oké, okay. nee, geen idee. Nee? Nou, moet je maar eens googlen. De meiden van Leiden. Ja, dat zijn gewoon gekke wijven. En, Daarbij komt, uh, hij heeft ook zijn Steden toch niet gezongen. Steden lied? oké, ja. oké. Okay, okay. Want die heeft hij uitgebracht. En er zijn meerdere artiesten, dus ik vind ik wel leuk dat ze meteen erop op, uh, op inspelen. Maar ja, dan gaan mensen op Facebook zeggen: van, uh, Nou, nah, uh, hij heeft de plank misgeslagen, maar hij durft het wel. Nou, je hebt hem hier voor we hebben hier uh, Wolter Kroes met het Elfsteden 2012 voor ons staan. Zullen we nog een stukje hier zetten? Zullen we drukken draaien? Oh. Met de Elstede Dat was ons nieuws van de week natuurlijk Want uh, ja, daar draaide het allemaal om In de mediawereld Ja klopt Vond je het ook niet een beetje groter gemaakt dan het was? Ja maar dat is, dat is, dus al twee weken is dat gaande hè? Dat het ja. constant in de media was En uh, het iedereen erover had Gelukkig zijn we daar nu vanaf ja. En uh, nou ja Misschien komt het nog volgende week Nu hebben we Egypte weer Ik denk het niet Hey, um, straks natuurlijk Popster Henry, tweede, wat is gebeurd op showbiz nieuwsgebied? Zullen we zullen onder andere over de voice kids hebben, ongetwijfeld, 2,7 miljoen kijkers of zo, 2,9. Ja, zoiets. ik echt heb het uh, nog niet gezien. Ik, ben, uh, ik, ik was eigenlijk mijn bed uit. Ja, echt? Ja, serieus. Nou ja, en uh, dat later. Ook um, straks een fragment van, um, nou ja, er wordt muziek gemaakt, er wordt gemaakt met akkoorden. En heel veel artiesten gebruiken vier dezelfde akkoorden. Er zijn dan in spelen hebben het achter oh, elkaar zitten. Ook straks. Shakakaan, eat nobody. And here is Avicii komt hij aan.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 Heeft te maken met de uitzending van vorige week. Ik zeg er niet te veel over, maar daar hoor je zo meteen meer over. Here's Welen. Pascal, ja? je spreekt met Rudy en Roy. Hé hey Rudy, we hebben een boodschap voor je. Wil je even luisteren? Nou. Het spijken, vergeven, anders kan ik het niet zeggen. Er valt van alles aan.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 Nou ja, daarom ja. dit bericht. Het spijt me, vergeef me. Ja, eh. ik had het al een vaartje dat dat het meer in de uitzet. <laughs> ja. Fijne avond en we spreken je En hier, nou, jongen. kom zo even langs. Uh, ja, als ik uh, op mijn thuis ben, want ik ben nog op mijn werk. <laughs> Is goed oh. jongen, we spreken je. Doei doei. Is goed doei. Doei. Nou, we hebben weer een, een ja. blije klant. Gelukkig wel zeg. We hebben het weer goed gemaakt. Wordt gelukkig. niet weer voor opgescholden. Hier <laughs> <laughs> is Bram van Dredrausend, samen met Curtis Mayfield. Is dit astound? Naar Cuba, wat is me te zoet? Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen. Ik wil niet naar Polen, dan gaat het toch goed.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 Die ge wordt gebruikt in meerdere liedjes. En deze mannen hebben dat uh, aan elkaar verweven, zeg maar. En hebben dat gevormd tot meerdere liedjes. Dus vier akkoorden, meerdere liedjes. This? Yeah, is start stop believing by journey. And the cast of Ja, Yeah, there's a few more songs in the same chorus. Check it out. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure.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 Wel leuk gedaan, toch? Volg je te checken op dumpert.nl en uh, de titel is Voor kort. Het is twee over half zes. Nee, het is, even kijken, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk, misschien wel handig. Het is 12 uh, over half zes. De avond gaat er binnen, de avond van Sanford. Hier is David my life, all my life. You're a piece. You're, you're a beauty Man, I think somebody didn't get Cupid the oozy. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark So let's turn off the lights and give me that spark Every time you're a beauty. me, in van Zandvoort op 106.9. FM.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 Zegt van Ed Sheeran En wat mij betreft is het een van de mooiste nummers Ooit gemaakt En dat zeg ik niet snel, die E-team hoorde hier bij ZFM Woehoe! Je luistert naar Entertainment View En er is nieuws over onze buurdorp Buurstad stad. Haarlem Stad hè? Het is een stad. Het lijkt soms wel een dorp Iedereen kent elkaar, maar het is officieel een stad wat een uh, onbekende man of vrouw heeft uh, bij een school in de Haarlemse Lekstraat een witte plastic bak achtergelaten. Nee, wat is daar nou raar? En opeens een witte plastic bak, dus je moet je voorstellen. Ik denk uh, dat er iemand uh, ergens die bak zag. We gaan even kijken wat er in zat. Maar nou, wat erin zat waren twee korenslangen. Oeh...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 Steeds even wachten hoe langer dat gaat duren snap ik waar, waar mijn klanten niet reageren Ja, gebruik je KPN? Ik zelf niet, nee. maar, uh, maar uh, ik ken genoeg mensen die in mijn e-mailbox staan ja. uh, Dat dat uh, wel is hey, er staat ook een lijst op internet hè, Met alle, um, alle mensen die uh, van 500 mensen die klant zijn En er zijn alle gegevens gewoon op internet Dus e-mail, uh, adres, telefoonnummer, maar ook bijvoorbeeld wachtwoorden Wat erg Ja, dus ik heb even gekeken, ik zat er niet tussen Even afkloppen maar, uh, nou ja, hopen dat KPN het snel oplost, hè? Ja. Want uh, eigenlijk is het toch belachelijk dat zo'n groot telecombedrijf... Uh... Ik denk dat Frans Sas ertussen zit. Frans Sas? Ja, die ken je wel? Die cameraman? Geen idee. Ja, je kent het wel. Frans Sas? Ja, die ken je wel. Die heeft ook bij het Buurman en Buurmanfeest... Uh... Oh, ja, ja, die ja, ken ik, die ja, tanden. ja. Ja, ja, ja. Aardige gast. Daar ja, moet je even kijken of hij er ertussen zit. Ziefm standwoord, Entertainment View. En hier is Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou,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 Borsato bij ZFM zo Zometeen het tweede uur nee, nee, nee, nee. Van Entertainment for You Met uh, nieuws over Obama Hij heeft namelijk op Spotify zijn campagnelijst uh, Gezet met al zijn Favoriete nummers Benieuwd, je hoort het straks ook natuurlijk Popster Henry Wat is gebeurd op Showbiznieuwsgebied? nieuwsgebied, dat allemaal straks En hier zijn De Nieuw Radicals